Na 11 kilometer ontspoorde hij in het stadje met 6000 inwoners. Vijf tankwagens explodeerden. Door de enorme klap werd een deel van het centrum zwaar beschadigd. Circa 30 gebouwen zijn verwoest. Zo'n duizend mensen zijn geëvacueerd. Mandla Mandela, de kleinzoon van Nelson Mandela... verliest het leiderschap binnen zijn clan. De koning van de Temboestam besloot daartoe wegens een ruzie binnen de familie. Mandla verloor afgelopen week een rechtszaak over de graven... van drie overleden kinderen van zijn grootvader. Hij had die graven laten verplaatsen naar het gebied waarover hij zeggenschap heeft. In de hoop dat zijn opa, Nelson Mandela, daar dan ook begraven zou worden. En dat de plaats zo een bedevaartsoord zou worden. De rechter besloot dat de resten terug moeten worden gebracht. Het weer. Zonnig, droog, maximaal rond de 25, alleen aan zee iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. Het wordt druk op de wegen naar de stranden in Noord-Holland, Zuid-Holland en in Zeeland. Maar de wachttijden vallen voorlopig nog mee. Vrije op de A12, daarna richting Utrecht vanwege werkzaamheden tussen Reewijk en Woerden 4 kilometer. Verkeer kan ombreiden. Verkeer richting Utrecht kan ombreiden vanaf Knoppen Prins Klausplein over de A4, de A9 en de A2. En het verkeer vanuit Rotterdam kan ombreiden via de A4, de A15, de A27 en de A2.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 Geniet met de hele familie van kermisattracties uit de jaren 20. Zoals een zwanesweefmolen, waarzegster en altijd prijstent. Tot ziens in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Kom op zondag 7 juli naar de Dordtse Boekenmarkt. Met bijna 600 kramen in de historische binnenstad van Dordrecht. Met muziek, literatuur en gastvrije terrassen. Kijk op dordtseboekenmarkt.nl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 Laura Stek. Ja, goedemorgen. Lau de Palingboer, Ida Peerderman en Jomanda. Dat zijn drie van de acht namen uit de nieuwe zomerserie van OVT. Profeten, zieners en genezers. Met allerlei huiveringwekkende, bizarre of misschien wel troostrijke verhalen uit de mystieke wereld. Die zomerserie gaat deze week van start. Net als de documentaire reeks Russische Aarde, Hollandse dromen. van programmamaker Hans Olink. Daartussen aandacht voor 150 jaar Gettysburg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 Dat waren de zorgvuldig gekozen woorden van koning Albert van België. 21 juli treedt hij af. Als staatshoofd dan, want de titel van koning... blijft hij naast zijn zoon Filip gewoon dragen. Zo heeft België nu twee koningen en ook nog eens drie koninginnen. Maar na de Belgische revolutie in 1830 was er nog geen enkele koning. En die moest er wel komen. Aan de lijn is nu koningshuisdeskundige Jan van den Bergen... om over die eerste koninklijke benoeming te vertellen. Hallo? Goedemorgen. Ja, België had een koning nodig nadat ze onafhankelijk waren geworden. Hoe kom je ja. aan? Wel, eigenlijk wilde men het liefst een republiek, maar een van de peetvaders van België, Jean-Baptiste Norton, die zei... ...als koninkrijk zal België macht hebben, als republiek zal het een vogelverschrikker zijn. En dus zijn ze op zoek gegaan naar een vorst en dat heeft de enige tijd in beslag genomen, want... ...het land moest dus eigenlijk een neutraal internationaal statuut aanvaarden... ...en een monarch zoeken die banden had met elk van de vijf grootmachten, en dat waren Groot-Brittannië, Pruisen. Oostenrijk, Frankrijk en Rusland. Het klinkt dus... ingewikkeld. Ja, wel, uh, het was inderdaad ook niet makkelijk om iemand te vinden. En in afwachting daarvan heeft België het nog een tijdje moeten stellen met een regent. Het was een zekere meneer Surlet de Choquier, een oudere edelman uit Limburg, van wie iedereen zei dat zijn appreciatie voor de levensgeneugde groter was dan zijn helder denken. <laughs> en Belgen wilde eigenlijk het liefst een Fransman op de troon. De eerste keuze dat, die ging naar de hertog van Neubourg, de, de 16-jarige zoon van de Franse koning, maar de Britten wezen onmiddellijk die keuze af, omdat ze dus vrezen dat Frankrijk op die manier zijn invloed veel te veel zou kunnen vergroten. Er zijn al nog een heleboel andere kandidaten, zoals de hertog August van Leuchtenberg, prins Otto van Beieren, de Belgische prinsen, de Linie en de Merode uh, de revue gepasseerd, maar die waren niet aanvaardbaar en zeker niet iemand die zelf nog zijn kandidaat Gesteld, de prins van Oranje. Dat ja. kon helemaal niet, want Oranjes die mochten absoluut niet meer op de Belgische troon. Dat was ook vastgesteld, hè? dat zou nooit meer gebeuren. Dat zou nooit meer gebeuren. En dan heeft Lord Palmerston uit Engeland zijn eigen kandidaat naar voren geschoven: Prins Leopold van Saxe-Coburg. Dat was uh -huh. de weduwnaar van de Britse kroonprinses Charlotte. En die wilde ze het liefst zo snel mogelijk kwijt. <laughs> en waarom dan wel? Wel, uh, ten eerste, hij uh, uh, kreeg een enorm pensioen als weduwnaar van de kroonprinses en Iedereen zei. Zijn zelfvoldaanheid maakt je moe. En zijn hebzucht doet je walgen. Al dus Lord Charles Greville. En een ander zei. Is een Jezuïet en een Zeur. En ze dus dachten. Ja, dat is wel geschikt voor België misschien. Dat was perfect geschikt voor België. Maar hij was ook aanvaardbaar voor de vijf grootmachten. Duitser van geboorte. Familie in dienst van de Oostenrijkse keizer. Had zelf carrière gemaakt als generaal in het Russische leger. En was dus bereid. Met een dochter van de koning van Frankrijk te trouwen. Het duurde natuurlijk nog. Een hele poos voor uh, Willem de Stijfkop, zoals hij hier werd genoemd, zich bij de afscheiding van België wilde neerleggen. Mm -hmm. En ja, dat koninkrijk dat de afgevaardigden van het Nationale Congres de Duitse Prins in Londen kwamen aanbieden, dat was natuurlijk politiek, sociaal, economisch en religieus een mijnenveld. Bovendien, uh, de grondwet die ze hadden opgesteld was zo vooruitstrevend dat de koning, of de aanstaande koning zal ik maar zeggen, kribbig opmerkte, mijn heren. U bent zeer grof omgesprongen met de monarchie... die zich niet heeft kunnen verdedigen. Maar als we aan beide kanten toegevingen doen... zal het misschien wel lukken. Dus, dus hij stond niet direct te springen om aan de slag nee. te gaan? Nee, hij had eerst al de kroon van Griekenland geweigerd... omdat dat uh, uh, nogal een delicate zaak was. En hij was natuurlijk ook niet gelukkig... met de rol van constitutioneel vorst. Hij sprak uh, over de republikeinse monarchie in België... maar omdat hij uiteindelijk toch garanties kreeg van de bankier de Rothschild enzovoort, was hij toch bereid om die Belgische kroon te aanvaarden. Tegen Willem dank een danken, meetje. Tegen Willen dank, en ik moet zeggen, hij was ook nog niet meteen welkom in België, want uh, vooral de katholieken die stonden zeer argwanig tegenover deze nieuwe koning, die een uh, lutheraan was. En men was er eigenlijk van overtuigd dat hij het veel slechter zou doen, en dat de Belgen het veel slechter zouden hebben met hem, dan met Willem, uh, de koning van het Verenigde Koninkrijk. Koninkrijk. Maar goed, hij is er gekomen. Hij heeft de eet afgelegd in Brussel. Toen gebeurde dat nog in open lucht. En ja, hij was eigenlijk zo verontwaardigd... dat dat allemaal in mineur moest gebeuren... dat hij achteraf dus uh, uh, op een receptie zei... en hij verwees toen naar een allusie uh, die zijn moeder had gemaakt. Hij zei, mijn moeder heeft hemel en aarde bewogen... om het de troon te doen weigeren. Want ze is ervan overtuigd dat de Belgen zo verschrikkelijk zijn... als menseneters. <laughs> dus ja, dat was een slecht begin. Dat klinkt als een verschrikkelijk begin. Maar ja. heeft, hij het, um, heeft hij het daar... Nog waar maken. en is hij zelf gelukkiger geworden in België. Well, uh... De meeste Europese staatshoofden deden hem eigenlijk een beetje af als het, als het hoofd van een, van een speelgoedstaat. Maar is er toch in ingeslaagd het parvenu-karakter van zijn huis te doen ver, vergeten? Om te beginnen heeft hij ongeveer iedereen in zijn familie gekoppeld. Uh, waar ergens een vakante troon uh, nog uh, was, uh, werd hij ingevuld door een in lid van het huis van Saxe-Coburg. Uh, vandaar de bijnaam van de Coburgs, de stoeterij van Europa. En achteraf ja, is er toch in geslaagd om van België iets te maken. Hij vond zelf dat het zonder zijn kundige leiding nooit zou hebben overleefd. En hij schreef naar zijn nicht, Koningin Victoria: Het is puur en simpel mijn creatie. België dankt aan mij zijn bestaan. Wat het aan mij is, is het verschuldigd. En hij was eigenlijk de hele tijd altijd maar aan het mopperen dat hij zo weinig macht had. Uh, hij zei bijvoorbeeld... een bende krankzinnige democraten... heeft ja, in afwezigheid van wie dan ook... Uh, uh, die grond werd in elkaar geknutseld... waarin ze alle middelen hebben verzameld... die ooit verzonnen zijn... om het regeren onmogelijk te maken. En hij noemde zichzelf de atlas... op wiens schouders dat België rustte. Dus, dus ja, dat beeld van zelfvoldaanheid van de Engelsen... dat klopte wel een beetje. Dat klopte helemaal. Hij werkte iedereen op de zenuwen. Naarmate hij ouder werd werd hij al maar gieriger. Hij uh, was ook zeer ijdel. Napoleon had hem ooit de mooiste man van de Tuilerie genoemd. En hij wilde dat beeld eigenlijk tot op het einde van zijn regering, van zijn bewind handhaven. Hij sminkte zich, droeg een pruik en kwam alleen, ja, zodanig vermomd uh, in haar met zijn ministers en met alle mensen die hem kwamen opzoeken. Maar dus, ja... Echt onverdeeld gelukkig is hij waarschijnlijk niet geweest... omdat hij te veel tegenwerking kreeg van zijn ministers... en omdat hij ja, het idee had dat hij eigenlijk toch de statuur had... om een veel groter rijk te regeren dan dat kleine, onmuzle België. Goed. Nou ja, het was toch maar mooi de eerste koning van België. Dus misschien dat hij toch tevreden is gestorven ergens. Hartelijk uh, dank, Jan van Bergen. Dag. En dan is het nu tijd voor de zomerserie van Jos Palm en Michal Citroen... over de Nederlandse zieners, profeten en genezers. Jomanda kennen we allemaal nog wel. Maar weten we nog wie Laude Palingboer, de zelfbenoemde verlosser was... of Ida Peerdeman, de bekendste Nederlandse vrouw... die zeker wist dat ze de heilige Maria zag? Vandaag beginnen we met ons onderzoek naar zieners, profeten en genezers... van eigen Nederlandse makeladij. En ons eerste hoofdpersoon is wel een heel bijzonder geval. Ze was zonder meer eeuwenlang de meest vermaarde heilige van Vaderlandse bodem. Bonifatius, Willerbord en zelfs de martelaren van Gorkum... moesten in haar hun meerdere erkennen. Zeker als het ging om uithoudingsvermogen en geneeskrachtige voorspraak. Haar lichaam was de tempel van haar ziel. Maar het was geen gewone tempel. Integendeel. Het was een rottend bouwval waarin het slecht wonen was. Ja, we hebben het over Ludwina van Schiedam. Patroness van alle chronisch zieken. haar naam, Ludwina, is afgeleid van Leidwijd. En dat schijnt zoiets te betekenen als veel lijden. Ze leek dus, zoals dat heet, voorbestemd voor een le leven van ziekte en lichamelijk verval... en natuurlijk ook van enige heiligheid. En dat zou ze krijgen. Ze leefde van 1380 tot 1433 en ze leed van 1395 tot 1433. Dus 15 jaar plezier tegenover 38 jaar doffe ellende. Omschreven is ze als pathologisch geval, als hysterica, anorexia, patiënten, heilige martelares en zinster. Aan tafel. Peter-Jan Magri, senior onderzoeker bij het Meters Instituut. U zult hem nog een aantal keren horen bij ons, want een aantal afleveringen is hij in deze serie onze vaste gast. Ook hier Charles Kaspers, bezig aan een biografie over Ledwina. En Kaspers en Margrie schreven samen zo ongeveer alle Pelgrimsplaatsen plaatsen in ons land... in een heel dik boek of in een hele dikke serie boeken... ben van het plaatsen in Nederland. Ook aan tafel, les but not least, Han van der Horst... jarenlang een bekende stem voor OVT-luisteraars... en vandaag hier als schiedammer en historicus. Heeren, welkom. Peter-Jan Magri en Charles Kaspers, uh, ik zei het net al... jullie kunnen ongeveer alle heiligen in Nederland... halve hele en driekwart heiligen uh, in een cv opdreunen... Uh, is Lidwina toevallig misschien jullie favoriete heilige? Ja, eh, als we de, het Nederlandse Heilige Pantheon zien, dan zien we natuurlijk ontzettend veel religieuze. Die allemaal in een geur van de heiligheid en braaf en kerkelijk en dergelijke. Ja, en Lidwina is dat, dat, dat mooie meisje. Hè, toen ze jong was, een heel mooi meisje. En dat, dat, dat op zo'n oer-Hollandse manier eh, heiligheid heeft verworven door op de Schaats te vallen. Hè, dat, hoe Hollands willen we het hebben? En vervolgens dan in een soort. Nederlands-Calvinistische lange termijn-leiden uh, ja, haar, haar, haar, haar, uh, haar eigenheid heeft gekregen. Ja, dat is, dat is natuurlijk wel heel, heel typerend en mooi. Is ze inderdaad heilig verklaard? Of is, hoe zit het eigenlijk? Ze is niet heilig verklaard. Is, Wat dan wel? Uh, haar heiligheid is bevestigd in 1890. Kijk, het is uh, zo... Um, voor de kerk van Rome moest je heilig zijn, wilde je als heilig vereerd worden. Dat is in de loop van de tijd allerlei kerkrechtelijke bepalingen zijn erover gekomen. En in de 19e eeuw is de pastoor van Schiedam en nog wat andere klerici... die hebben zich daar sterk voor gemaakt van... hé, hey, um, zij is toch in het verleden altijd als heilige vereerd. En um, als we dat bevestigd zien, als de paus dat erkent, dan is ze heilig. En ze hebben een verzoek bij Rome ingediend. En op een zeker moment is er van Rome inderdaad een bevestiging gekomen. Ze is heilig. En daarmee is ze heilig. Gelukzalig toch, om precies te zijn? Hmm. Nee, ze is niet gelukzalig. Ja. Um, in het verleden is zijn uitdrukking... Dat lijst het uh, nogal nauw, toch? Dat is net zoals een ja, soort rangen uh, in het leger. Uh, nou, er zijn eigenlijk maar, maar twee rangen. Zalig je hebt, je, en heilig. Je hebt zalig en heilig. En, en, en een zalige mag strikt genomen uh, alleen in het eigen... Het bisdom uh, vereerd worden ja. of in de eigen congregatie. Maar Litwinna van Schiedam is wel degelijk een heilige. En ja. ze wordt ook over de hele wereld als heilige vereerd. Maar oh, kan je heel kort zeggen wat het kost om heilige, te worden, wat, wat je moet doen om heilig te worden, uh, officieel moet je een x-aantal wonderen verrichten. En die moeten dan weer bevestigd en in een proces wordt dat dan net zoals in een soort rechtbank... wordt dan verklaard. Van, ik, ik, dacht hè, dit drie, klopt. ik dacht drie wonderen voor heiligheid... Drie en, wonderen, en één wonderen voor zaaligheid. zijn dat er al twee. Het is een beetje teruggebracht. en Een zalige één... Maar het is zo, kijk, de kerk heeft meer dan 10.000 heiligen en de meeste heiligen die zijn nooit heilig verklaard. Maar eigenlijk is, ja. is Ludwina, uh, min of meer administratief, uh, vanuit de traditie heilig verklaard. Is vanuit, het, omdat precies. er een ononderbroken ja, verering voor haar bestond ja. en uh, dat is erkend door de paus en daarmee is ze ook heilig. Goed, ja. en zonder verder daar heel lang over te willen zeuren, maar dat betekent toch dat in haar naam, er iets gebeurt, hè? anders word je sowieso niet heilig. Iemand geneest of uh, whatever. Um, als het aan haar wordt toegeschreven natuurlijk. Uh, als, het, als het aan haar wordt toegeschreven... eigenlijk is het, wordt het vooral aan je toegeschreven vanwege uh, respect... voor al degene die uh, ook na haar dood om haar voorspraak hebben gevraagd bij God. Dus hebben, heeft geholpen bij het gebed. En bij de officiële heiligverklaring, ja, daar zitten we inderdaad altijd vast aan die officiële uh, erkenning van wonderen. Dit is gewoon een katholieke oplossing voor een katholiek probleem, zo te horen. Han uh, van der Horst, uh, Schiedam en Ludwina. 1890 is ze dus haar heiligheid bevestigd. Uh, wat maakt dat allemaal los in Schiedam in 1890? Um, een gevoel van erkenning. Uh, er stond een, uh, een kerk, uh, de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk, en die is toen omgedoopt tot de ledwina kerk Dat is ook een kapel gekomen met schilderijen over het leven van Lidwina. Die kerk, beter bekend als de Frankelandse kerk, daar ben ik ook in gedoopt. Uh, maar in het algemeen, als je het allemaal bij elkaar gaat optellen... heeft uh, Lidwina in, uh, in Schiedam niet zoveel impact. Je hebt een, uh, een wijk waar de biografen van Lidwina allemaal een, um, een straat hebben gekregen... Um, zij is wereldbekend geworden door een biografie van een Franse decadente schrijver... die katholiek werd, Wiesmans. En uh, zijn boek is een bestseller geworden, internationaal. Uh, maar ja, wij, wij op school ook. Wij waren... Uh... Veel filmje bezig met de Maria-maanden en zo ja, dan jullie, met Litwina. Jullie kregen niet apart een, een boekje of een... een nee, een wij, wij, over kenden, de wij in kenden natuurlijk wel het, het verhaal en we waren er ook trots op. Maar nou, ik, ik bad onze lieve Heer in, in de lagere school van het kruis af, maar dat ik nou zo of dat wij allemaal zo tot Litwina zaten te bidden, helemaal niet. En, en dat haar bordjes Goh. nog ergens de reliquieën in, in Schiedam bewaard werden, waren jullie je daarvan bewust? Ja, maar ja, daar maakten we ook geen werk van. We wisten aan de andere kant ook wel dat wij als katholieken hier heergedis die werden in Schiedam, want je had een processieverbod... en anders gingen we zeker massaal de straat op. Maar dat was het wel zo'n beetje. Goed. Z zullen we eerst even, voor we haar biografie echt gaan bespreken... Uh, uh, iets van algemene typering proberen. Uh, Charles Kaspers, hoe zou je haar omschrijven? Martelares, zinster, anorexia-patiënten, als je een keuze moet maken? Of zeg je, nee, dat is het allemaal niet, dat is heel iets anders. Ik denk het meest uh, zinster. Misschien ook wel uh, mystica rest? ja, ze heeft veel geleden. Maar dat is nauwelijks door anderen haar aangedaan. Dus dat telt dat niet echt. Geneesres ook iets minder. Misschien weldoenster. Want op een zeker moment had ze een geldbuidel. En die raakte nooit op. Ze kon eruit blijven uitdelen aan de armen. Ja. En dat is wel een Schietamse spreekwoord. Je mo moeder zei altijd, ik kreeg je geen eisen. zei ze, ik heb de beurs van Lidwina niet. Zo. Uh, Kijk. Uh, Peter Yamagri, heb je hier nog iets aan toe te voegen? <tie> ja. Nou, als je ja, Lindino nu wil karakteriseren... Ja, ik, ik, ik, zie, ik zie haar toch wel als een soort leidensmystica... Ja. He, want dat is natuurlijk iets wat haar hele leven zo karakteriseerde. Maar wat toch ook heel, heel, heel bijzonder is... ook in het, heel, het geheel van, van Bedevaartplaatsen en Heilige Plaatsen... is dat ze natuurlijk al een heilige bij leven was. He, en dat ze natuurlijk daar he, een internationale faam had... waar iedereen van heinde en verre naar, naartoe kwam... naar dat kleine huisje in Schiedam. Ik bedoel, he, stel je dat... Even voor in die tijd. We hadden Amsterdam natuurlijk als grote Bedevaartplaats, maar ook Schiedam hè, had zijn eigenheid. En, en ja, als, als, als medium, als het ware, hè, als genezend medium, hè, had ze natuurlijk al een bijzondere faam. Ja, ik moet je heel even onderbreken. Uh, sorry, Amsterdam ja. als heilige plaatsen, daar gaan we niet diep op in, maar dat is wegens dat mirakel van Amsterdam, die, die hostie ja, die was ja, ja, en zo. Ja, ja, ja, vallen derk. En het was in de tijd zelf in de. 15e eeuw hebben we het dan over? Uh, de, ja, 1345 is dat. Ja, 14e eeuw. Ja. Want jij zei net iets over, ne over, uh, over Calvinisme. En ik denk dat Lidwina ook een soort voorafschaduwing is van het Calvinisme. Uh, ze hoort duidelijk in de kringen van de, de moderne devotie thuis. En er zit ook iets erg subversiefs in haar activiteiten. Uh, want als jij als, uh, als eenvoudig gelovige rechtstreeks contact hebt met de Heilige Maagd onder het voorbijgaan van pastoors en bischoppen en bovendien alle allerlei opmerkingen maakt en je leven voorleeft in, in een soort... al heb je dan die beurs in een soort armoe, dan zit daar een tikje oproeren ja. Laten ja, we dat, niet te ja, hard ja. van stapel lopen... maar laten we even gewoon beginnen... bij het leven van uh, Lidwina. Charles Kaspers, Jij wil natuurlijk gewoon zo'n straat naar jou... vernoemd in die uh, buurt daar in Schiedam... waar alle biografen van Lidwina een straat hebben. De Charles Caspers-straat. Ja. Er komt een nieuwe wijk, dus dat kan. Ah, nou uh, goed, dat, dat houden nou, we vast. Dat, ik had er nog niet aan gedacht, ja. maar het staat mij ook niet tegen de borst. Ze ja. wordt geboren in 1380 op Palmzondag. Is dat al iets bijzonders? Het zou kunnen, we moeten natuurlijk al passen daarmee, maar palmzondag is een, is een, be een belangrijke uh, liturgische dag. En een palm, dat verwijst ook wel naar de, de overwinning op de dood. Hè? Ja, dat, is, dat zou kunnen. Ja. En wat voor soort gezin? Ja, uh, volgens de, wat we in de, in de Vitae lezen, um, komt ze uit een, in ieder geval uit een groot gezin. Hè? Ze had uh, een hele rits... Uh, Broers, hè? Ik geloof vier, vier boven en vier uh, broers uh, uh, onder haar. Dus dat was precies de middelste van het gezin. Het bijzondere is dan ook weer dat uh, haar arme moeder... van al die zoons een zeer pijnlijke bevalling had. En ze had maar één pijnloze bevalling. Dat was van uh, Litwina zelf. En ook heel stereotyp is dat uh, um, haar vader was toch wel een beetje aan... Ja, niet aan lage wal, maar verarmd in de loop van de tijd. Het was een, een nachtwaker in, uh, in, in Schiedam. Maar hij was wel van behoorlijke, van, van edele afkomst. Ja, okay. Dat is bijna een stereotyp, net als Jezus Christus, zeg maar. Ja. Timmermans, zoon <tie> van... Ja, ja, maar wel afstammeling van koning zelf. David. Hè? Oh, dat ja. precies. En, en even, even nog, voordat we, daar moeten we denk ik niet veel uh, erg uitgebreid op ingaan. Maar we hebben het steeds over, we weten dit, we weten dat. We weten dat uit een aantal vita's, heilige levens, die voor een deel uh, mythologie zijn en voor een deel waarheid. Dat, uh, daar hebben we het steeds over. Ja, we komen heel veel stereotypen komen in deze. En, ja. Maar ook wel... Uh, Hele authentieke dingen. Kijk, die, de Vitae van uh, Litwine van Schiedam, die zijn uh, door bijvoorbeeld door Jan Romein getypeerd... als een, misschien wel de rijkste cultuurhistorische bron... die we hebben van de middeleeuwen. Juist, historisch is Jan Romein voor alle duidelijkheid. Ja. Uh, laten we haar leven even verder nalopen. Ja, want wat weten we eigenlijk van haar... totdat die fatale... Uh, weet u, Jan Marie had het er net al over... tot die fatale val op het ijs. Wat, wat, wat weten we dan van haar waarvan we denken... Dat is uh, echt, dat is niet uh, later verzonnen... omdat het mooi past in een heilige leven. Uh, we weten best wel veel van haar tijdens haar leven. Omdat er zijn bezoeken bij haar afgebracht. Nee, zijn... maar voordat het gebeurt allemaal. Daarvoor, ja, ik denk dat dat toch wel voor een groot deel legendarisch is. Hoor. Kijk, bijvoorbeeld, we weten dat ze graag ging bidden... in de Sint-Jan-kerk de, in de Sint ja. daar. En uh, dat ze een grote devotie had tot, uh, tot Maria. Want ja. er stond een miraculeus Maria beeld. Ja. Ja, wat daarvan waar is dat dat uh, zijn klassieke uh, ja, ja, ja En ja, maar het beeld is in de, de beeldstormen verdwenen. Uh, was iemand, een, een Schiedamse beeldsnijder... die een prachtig Maria beeld maakte... wilde die naar, in Brussel verkopen... zodra hij het op het schip legde... liep het schip vast in de haven... toen wel duidelijk dat Maria in Schiedam wilde blijven. En dat beeld, daar was die ja, grote verdeling Wij hadden ook van ja. Maria van Schiedam thuis een soort grootschilderij. En dan zag je hoe zij de Schiedamse kerken tegen Duitse bommen beschermde. En die bommen die gleden in de richting van Rotterdam. Ja, dat dan is... hebben we het al over de jaren geleden, gehad. Maar dan had, had Ludwina dus weer niks aan. Maar goed, de, de, de, nog één andere uit, uit, uit, zeg maar, uit die mythe over haar leven voor de val. Ze zou bijvoorbeeld moeten worden uitgehuwd door haar vader. En dat wilde ze niet. Zou er iets van waar kunnen zijn? Ja, dat is... Dat weet ik niet. Ik kan me dat wel voorstellen als je wordt uitgebruikt... dat je dat tegen de borst staat. Dus dat zal meer meisjes zijn overgekomen. Zijn overgekomen. Um, dus er zit een heel... Nou, dat, dat zou best wel waar we kunnen zijn. Maar ook dat is een, een klassiek thema. Dat kom je al tegen bij, uh, ja, bij de martelaressen in, in, in de oudheid. Hè. Ik ken het ook bijvoorbeeld van... Ja, noem maar maar eentje, de heilige, de heilige Agnes. Als je een ja. beetje heilig wil ja. worden, dan zit je niet te springen op je twaalfde om te trouwen. Dat is, nou, nee, uh, nee, en je bent natuurlijk yes. voorbestemd om bruid van Jezus te worden. Er is moeder. maar één man en dat is Jezus. Ja. Uh, de hemelse ja. echtgenoot is, is dan ja. toch wel belangrijk. Maar van de andere kant, toen had ze ook nog minder die roeping in ieder geval. Want dat is pas echt gerijpt uh, tijdens haar ziekte. En heel even nog, en dan gaan we naar die enorme gebeurtenis. Jij zei straks, Peter, Jan Magrie, ze was knap. Hoe weten we dat eigenlijk? Nou ja, dat is ook iets wat uit de vitae eh, naar voren komt. Ja, of dat inderdaad waar is. Dat, dat blijft natuurlijk met die heilige levens hebben. Wat, wat, is, er, wat is er historisch en wat is er als, als, als thema gewoon ingebracht? Omdat dat past in de vervulling van haar voorbestemming. Zoals dat in zo'n... Uh, ...heilige leven wordt, uh, wordt opgeschreven. Nou, hoe mooier en onschuldiger ze voor de vijftiende zal zijn geweest... ...hoe mooier het nee, verhaal precies, daarna is. Nee, precies. Ze zijn natuurlijk vaak rijk, mooi... ...en dan uiteindelijk komen ze tot, tot, tot inzicht. En dan, uh, ja. uh, wat daar allemaal toe leidt, dat, dat gebeurt op 2 februari 1395. Dan is het Maria Lichtmis, een, een katholiek feest. Dan gaat ze schaatsen en dan uh, valt ze dat is op zich denk ik niet al genoeg om uh, ja voor een wonder te... er zullen meer mensen gevallen nee, zijn op dat, dat, is, dat is ook uh, helemaal geen wonder, het bleek achteraf een heel erge gebeurtenis te zijn natuurlijk hè? mooie 2 februari, mooie feestdag vrije dag Lekker gevroren, het kleine ijstijd. Uh, veel kinderen en volwassenen gingen schaatsen. Mm. Ja, en dan kwam ze ongelukkig terecht. En ja, ik denk dat dat ook wel vaker voorkwam met de bedlegerige mensen, zoals dat heet. dat ze, Het, het ganas niet goed en ze werd steeds, uh, steeds slapper. Ja, want wat was er allemaal mis met haar? Um, nou, ze heeft tal van uh, zweren gehad en uh, ziekteverschijnselen aan de botten, ingewanden die naar buiten kwamen, uh, bulten, nou ja, je kunt het eigenlijk... Uh, maar ja, even, even, maar door, eruit... door een val op tijd? We, we, we, we, ja. gaan, we gaan een, snap, een ja. stap te snel. Oh. Op, ja. moment, op het moment dat ze valt, voor zover ik het begrijp, spreken de bronnen over een breken van een korte rib... Ja, ja. en het ontstaan van een absces nadien. Ja, Zo ja. begint het. Ja, en daarna ja. komt al die ellende, ja. uh, Charles Caspers, waar je net ja. al aan ja. begon... Uh, het, het uh, stel ons wilde een gewoon deel van te nee. maken. Precies. Wij zouden antibiotica ja. krijgen. Ja. Ja. Nee. Het stel wilde niet vlotten, zegt Charles Caspers. Ja. En ik, ik lees even een paar dingen die we uit de vita, Vitae hebben geplukt. Uh, op haar buik zitten drie vuistgrote openingen waar Ping... Pink dikke wormen uitkruipen. Haar gezicht is vanaf het voorhoofd open gespleten tot aan het midden van de neus. Onderlip is los van de kin geraakt. Het linker oog is blind en door inwendige beroeringen, beroeringen moet zij voortdurend braken. Uh, dat was dus een beetje Saskas. Ja, dat is ook zo. Dat kunnen we inderdaad lezen. Ja, dat is uh, dat moet uh, inderdaad uh, ja, iets een beetje horror uh, zijn geweest. Het wordt een beetje gecompenseerd omdat je ...ook al tegenkomt dat het niet bijzonder stonk bijvoorbeeld. Nee. Het zou ook kunnen dat er een mate van overdrijving in zit... ...omdat natuurlijk in die hele passieliteratuur die je in die late middeleeuwen hebt... Dat natuurlijk ook vaak een enorme overdrijving is om het, uh, van het lijden van Jezus nee. zelf... ...maar ook van iemand die dat dus persoonlijk weerspiegelt als Lidwina. ...dat daar ook natuurlijk diezelfde overdrijving in zit... ...omdat ja, dat drama en haar, en haar ja, betrokkenheid daarbij uh, nog naar, druk, dus naar voren te laten komen. Maar even nog, hoe erg denken jullie dat het nou echt geweest is zonder die overdrijving? Nou, ze is iets ouder dan 50 geworden, geloof ik. Ja. ja? Dus... 38 als je dit, opleden, ja, als, je dus, ja. dit uh, nou, als je deze verschijnselen leest, dan maak je het niet lang meer. Want dan krijg je bloedvergiftiging, lijkt mij. Ja, want 38 jaar ja. zo lijden, dat, is, ja. dat, is, dat staat de collectie. Er is een deze psychiater die een boekje heeft geschreven waarin hij zegt... Uh, het is een typisch anorexia-patiënte. Dat kan je niet zomaar terzijde schuiven. Want ze at niet meer. Nee, ik wil graag weten wat er had. Ik denk, ik ja. denk ik dat, dat het dat wel is. kan hoor. Ja. Er zijn zoveel van dat soort uh, heilige anorexia vrouwen dus, uh, geweest ja. en die. Die toch ook niet allemaal piepjong zijn gestorven. Ja, ja. Dus Laten we eerlijk zijn, met zware anorexia. daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. kun je heel oud worden. Ja. Ja. Er zijn anorexia-patiënten die brood en magen zijn. die amper nog eten. een worteltje per dag, bij wijze van spreken. dit zit. Ja. Dus waarom zou uh, Lidwina dat, dat is... niet gekund hebben? Dat is wat anders dan. Ja, ja, natuurlijk. Maar wat ik ermee wil zeggen. Ja. is je kunt nog wat ellendige wonden hebben. en desondanks toch redelijk oud worden. Ja. En zij at het. inderdaad heel weinig. maar ze lag in haar bedje. Hmm. En um, ze is regelmatig, er zijn echt veel, veel getuigenverklaringen, er kwamen veel ja. mensen langs die daar zeggen van het is waar, ik ja. heb het allemaal met, in eigen ogen aanschouwd. Ja. Is dat een, enkele keer is ze zelfs ook medisch on, on, onderzocht, dus ja. Uh, ja. Er, is, er is wel iets van waar. Kijk, overdrijven, ja. uh, dat is van alle tijden, onze middeleeuwse voorouders konden dat ook wel een beetje ja. hoor. Het is wel een manier van de waarheid vertellen die wij achter ons gelaten hebben. He, dus als iemand heilig is en erg leidt, dan ga je dat deze in dat zeer plastisch opschrijven. En dan moet ik daarvan beseffen dat zij erg leidt. Want daar dus, gaat het eh, om. Zij uh, leidt, maar in tegenstelling tot wat wij denken, als, wat Jos ja. net allemaal opnoemde, van die vreselijke wonden en de, uh, Niet slapen. Uh, dan, dan zou je denken van, nou daar, uh, daar word je woedend van. Uh, net zo. Uh, je ligt te vloeken. Uh, Werds ook. Ja, maar, ook, ja, maar je, even, je, je ziet ook dat... We, even niet op elkaar heren. Ja. ze ook, zegt Han. Uh, ja. Nou, bij heel veel zieneressen en, en, en, en, en mystica's... zie je dat ze, dat ze eenzelfde leidzaamheid over zich hebben... en zich overgegeven hebben mm. aan die situatie. Juist ook om die mystieke ervaringen te kunnen genereren. En, en je ziet ook, dat zei Charles al net... dat er vaak heel weinig uh, gegeten werd. Hè. Mm. Um, um, er zijn uh, zoveel... ja, Dus daar zit wel een patroon in waarbij... Ja. Maar ik dacht altijd dat Charles, die Lidwina... vertel, vertel eens van, die, van de stok met de rozen. Want dat is de kern van de zaak. Want ze deed het niet voor niks, dat lijkt. De sto, die stok met de rozen, maar ja. elke keer... Ja, maar dat was een paar jaar voor de dood Ja, hè? maar een jaar stok... over de vloer, hè? Ja. Dat is... Ja. Ja. Maar mag ik nog heel even? Ik heb altijd gedacht dat de heilige Lidwina uh, de, uh, heilig was... en zo verbewonderd werd omdat ze zulke verschrikkelijke dingen had... maar niet aan het klagen was... maar dat allemaal uh, uh, nam voor wat het was... Maar nu begrijp ik dat ze ook... Woeden... Eerst, was ze, eerst was ze opstandig. Ja. En ze heeft... Eh, nou vertel ik het maar. Op een gegeven moment was ze in gesprek met Maria. En, en toen zei ze... Eer, ik weet niet meer precies waarom. Maar eerder zullen er rozen komen aan deze stok dan dat ik in de hemel kwam? Wat was het precies? In de ja, hemel. Het, eigenlijk begint het al iets eerder aan. Dus, ja. uh, Jij uh, weet al na een paar ik. jaar dat ze al uh, op bed ligt, en het heeft ook te maken met, het, uh, met de geestelijke begeleiding die ze krijgt hè, van, de, van de pastoor, die, uh, Jan Pot, uh, die zegt, Hij, stop nou eens met die opstandigheid, daar wordt het alleen maar uh, erger van. En dan, dan leert ze om dat lijden te ervaren. En ze gaat het op een gegeven moment zelfs koesteren. En dan heeft ze een hele rare gewaarwording. Ze gaat dat, dat lijden, gaat, dat, dat wordt voor haar als het ware zoetigheid. En dat wordt ook uh, vaak uh, gezien als haar eerste echte mystieke ervaring. Dat ze door de bitterheid zoet, zoetigheid gaat smaken. En dan is het zelfs zo dat ze bidt om meer lijden. Doe maar. Ja, ze zou er alles voor over hebben als ze maar kon blijven lijden. Leiden had ook natuurlijk ook een heel belangrijke functie in, in de middeleeuwen. Dat zie je trouwens in het begin 20e eeuw uh, terugkomen. Namelijk dat je het lijden van anderen, als het ware, op je neemt, overneemt. Dus het had eigenlijk een sociale functie. Want, want dan komen we ook bij haar, haar, haar, haar betekenis voor de gelovigen. Ja. Uh, maar laten we eerst nog even die andere kwestie nemen. Ze, want dat hebben we ook al eerder aangeleven, ze had ook visioenen als ik het goed begrijp. Nogal wat, op een zeker moment. En wat zag ze, zag ze? Um, Zij uh, kon zien... Uh, bijvoorbeeld wanneer mensen zouden gaan sterven... hoe lang dat zou duren. Maar ze heeft heel veelvuldig visioenen gehad... van um, hemel, hel en vragenvuur. Dus ze heeft ettelijke keer... een paar keer... is ze aangeschoven bij een, uh, bij een hemelsbanket... Uh, met Maria en uh, andere heiligen. Zij heeft ook uh, kunnen zien... hoe vreselijk het was uh, in de hel wat ook heel, heel makkelijk was in die tijd. Dat je ontzettend veel werd er ook gepreekt over hel, hemel en vaargevuur. Daar komt het helemaal mee overheen. En ze heeft ook, uh, well, min of meer door actief optreden, heeft ze het. het uh het verblijf van, uh, van goede bekenden in het vagevuur of zo... heeft ze kunnen, kunnen verkochten. Precies, want dat is interessant. Want nu noem je een punt. Is, je moet je voorstellen dat mensen bij haar aan bed komen... en zeggen, jij hebt contacten met hemel, hel en vagevuur. Ja. Kun je voor mij iets regelen? Een Hoe voorspreker, moet... ja. Een levende ja. voorspreker. Ja. Bij God. Hoe dus gaat zoiets de wereld in. Er ligt een meisje in Schiedam. Die is gevallen, die hmm. heeft het slecht, die lijdt. Die is boos, er zit een pastoor bij. Hoe wordt dat... Uh, uh, die, die zal ongetwijfeld roepen, ik zie Maria of ik, ben, uh, uh, ik heb aangezeten bij een uh, hemelsmaal. Hoe, hoe, hoe, hoe verspreidt zich dat? Waarom is daar belangstelling voor, Peter-Jan Marie? Nou, uh, we moeten niet onderschatten hoe snel berichtgeving ook in de, in de middeleeuwen kon uh, geschieden. Hè. We hebben bijvoorbeeld van, van Amsterdam, wat ik net al noemde, dat mirakel, wat in diezelfde tijd ongeveer plaatsvindt dan. Hè. Daar, dat, dat, is in, dat is gebeurd en binnen een paar jaar tijd verspreid dat, dat, dat, dat bericht zich over heel Europa en, zweeft, en, ja. en ontstaat een, een heilige plaats. Dus ook in dit geval, uh, ja, op een gegeven moment als maar bevestigd is dat hier iets bijzonders aan de hand is en dat zij die gave heeft en die visioenen heeft en, uh, ja, en als daar ook nog bevestiging van autoriteiten bij komt, dan, uh, ja, dan heb je met de, de stadsbodes en dergelijke gaat dat Want iedereen uh, is Want iedereen wil dat graag. Het is niet een massa ja. mensen die zegt van nou, nou, nou, nou, een beetje rustig aan. De stad was er tevreden mee. Er ja. werden certificaten van gemaakt, dus tijdens haar leven nog. En niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Latijn, Duits, Engels. Dus tot in Engeland kon je pamfletten krijgen van, hé, hey, daar is Gedam. Is er een levende heilige? En is er niet een, een twijfelende autoriteit die zegt van, ja, dat kunnen we allemaal wel roepen dat we Maria gezien hebben, ja, hoe weten we dat dat zeker. waar is? zeker. Vooral de pastoor. Ja. Zeker vertel eens, wat, wat, wat, is, wat doet de pastoor twijfelen en wat onderneemt hij? Nou, die pastoor, op zeker moment, ze dus heeft verschillende pastoors ge gekend, en uh, ook pichtvaders. maar er was er met name eentje bij, meester Andries. Het was een gestudeerde man, een uh, Norbertijn. En die had hele grote twijfels, want die zei: ja, al die, al die paranormale verschijnselen, dat kan net zo goed uh, suggestie zijn, of het kan zelfs werk van de duivel zijn. Dus daar had ze niet zo'n goede relatie mee. En um, dat was ook omdat hij theoloog was. Hij had gestudeerd. Dus hij twijfelde overal aan. En um, op een zeker moment had ze een visioen. van kindje Jezus die in een hostie, stralende hostie boven haar bed uh, verschenen. En toen zei ze van. Uh, liet ze pastoren, ik zou graag die hostie toegediend willen krijgen. Pastoren pastoor weigert uh, in eerste instantie. En dat was dus een grote twijfel. Hij zei dat kan niet, want een echte hostie. had hij volkomen gelijk in. Ja, die, die is geconsecreerd in de hos. Of nee, oh, niet in de hos, in de, in in de, de, in de mis. Ja. En um, ja, zo is de liturgie nu eenmaal ingesteld. Dat hoort bij de, bij de sacramenten. Dus dat, dat kan niet echt zijn. Nou, die man is bijna gelincht Door de bevolking van Schiedam. Hij twijfelt aan haar visioen. Hij twijfelt aan haar visioen. En aan de echtheid van de, de, de aanwezigheid van Jezus Christus in die hostie. Heeft dan toch die hostie maar onder druk van omstandigheden en van het, uh, ja, het volk om hem heen toegediend. Um, en het interessante is dat daarna is er een bischoppelijke onderzoeks... Uh, visitatie geweest. En? Hoe? Om te zoeken, is dat nou wel echt of, of is dat nou niet echt wat er is gebeurd? En wat betekent dat, zo'n bisschoppelijke visitatie? Komen er allerlei... Uh... Dan komt er een onderzoeksrechter, die komt uh, interviewen en eventueel testen <laughs> afnemen. Dat kom je heel vaak tegen uh, in de middeleeuwen, want er werden veel meer wonderen uh, gemeld. In de en nu ook. de, de, ja, ja, de man is ja. ook twee ja. keer aan een... Uh, ja, da Dan zitten we al een paar ja. afleveringen ja. verder. Dat is, ja. dat is een ja. mevrouw die Maria ziet ja. ergens in de 20ste eeuw. Daar komen we ja. een Ik, andere aflevering ja. op, op terug. Maar goed, dus bij Litwina geschiedde dat ook. Ik denk dat de meeste wonderen werden misschien wel afgekeurd ook, hoor. Uh -huh. Maar um, in haar geval uh, werd het goedgekeurd. En dat, dat gaf dus een, een extra erkenning zat er als het ware nog beschoppelijke ja, goedkeuring erbij dan gekregen. Heb, heb je nog wat extra gezag. Even tussendoor, ja. hostie en braken. Uh, iedere katholiek weet dat de hostie is heilig en die mag je niet uitbraken. Het moet kosten, het kost, voorkomen. Maar die braakte ze dus ook niet uit, hè? Ze moet voortdurend braken en de hostie niet? Nee, natuurlijk niet. Want de Dat hostie... weet ik niet. Ik, ik vraag nee, je nee, altijd, nee, sorry. Hoe, hoe las je zoiets nee, op? Ze, ze kon weinig vaste stof uh, uh, verdragen, inderdaad. En ja. daarom uh, uh, braakte ze die uit. Nou, de hostie, heb je wel gelijk, in zoverre is van tarwebloem uh, vervaardigd. Maar de hostie gold als geestelijk voedsel. En geestelijk voedsel kon ze heel goed verdragen. Daar verlangden ze naar. Ze wilde, want daar zat Jezus Christus weer in, dat was exclusief. Maar als de hostie niet was geconsecreerd, dan was het dus alleen maar een puur stokje, stukje brood. En er was het dus geen geestelijk voedsel, dan braakte ze die ja, wel uit. Dus een stem, stem in haar commandeerde haar lichaam, hostie geconsecreerd, niet uitbraken. Nee. Andere Nee, hebben. Veel dieper, helemaal geen stem. Bijna ze, ze, ze, ze, bijna het, het lichaam zelf het deed lichaam het. Zelf helemaal ja. Kijk, want jij Goed. hebt toch geleerd dat de hostie de hostie is het lichaam van Christus onder de schijn van brood. Dus die is geen brood meer. Heren. Dank voor deze uitgebreide toelichting. De katholieke kerk is machtig. Maar laten we nog even stilstaan bij die beproevingen. Want ik meen ook ergens in de archieven tegen te komen in de bronnen... dat troepen, manschappen van Philips de Goede, de hertog van Begondië... haar gaan bezoeken en haar voor alles en nog wat uitmaken. Omdat ze het niet geloven dat het waar is. Haar schofferen en betasten. Schofferen, ja. Ja. Betasten ook nog. Ook, ook nog eens, ja. Jeetje. Ja, wat je wil wel eens zien, dus die, die, die deken omhoog mogen die gaan... Ja, inderdaad, dat was, dat was echt een aanranding. Kijk, um, ja, maar ja, zo zijn die huurlingen. Hè? Als je kijkt in, in die tijd, de komende paar van die, van die, van die totaal bedronken, getraumatiseerde huurlingen. Ja, dat, uh, dat, dat ging niet goed met haar. Maar ik begrijp nu dat ze bisschoppelijk goedkeuring oh, ja. heeft... Toch uh, uh, komen huurlingen haar uh, betasten. De bevolking steunt haar. Uh, wat, wat, wat vindt de kerk daar nou van? Zo'n uh, mevrouw die daar ergens in haar bed uh, visioenen heeft. Uh, uh, zegt een soort tussenpersoon tussen God en de mensen te zijn. Hoe gaan ze daarmee om? Nou. Ja, in zijn algemeen. Ja, teg, tegenwoordig wordt er, daar wordt veel kritischer mee omgegaan. Hè? Dat zullen we al. Maar toen was er natuurlijk. Ja, als er op een gegeven moment die bevestiging van die commissie is. Ja, dan, dan, dan heb je natuurlijk een, een heilige in spe. En door de bevolking. Hè, dus bij, bij acclamatie van. van van het kerkvolk eh, eh, en die bevestiging van die commissie... ja dan, dan, dan, dan is dat in feite al een autorisatie. En, en dat is ook op zich wel... Hè, want je ziet ook vaak in andere plekken... dat, dat als er iets dergelijks gebeurt... en de is de bevolking vaak veel kritischer... dus als die bevolking ook zo ondersteunend is hè, in, in de eigen plaats... dan kan je er ook van uitgaan dat de overtuigingskracht... van wat daar plaatsvond ook groot is. En wat de mensen daaraan hebben... is dat ze op voorspraak van haar een... een, een... Het makkelijker krijgen. Dat, vind, dat vinden de ja. mensen zelf. En, en, dus je moet er rekening mee houden. De kerk dat heeft ook altijd een eeuw gedacht. Hè? En nou nog, dus de Eigentijdse kerk heeft haar op zeker moment erkend. Maar belangrijker voor de kerk hè, is altijd geweest. Hoe ging het na haar dood? En daar heeft de kerk geconstateerd, ja, na haar dood um, is ze heel belangrijk geweest voor het gebed van mensen. En het gebed is altijd iets goed. En op de tweede plaats heeft ze steeds meer. Um, ook voor de Wereldkerk. Ik denk mede dankzij het werk van Thomas van Kempen. Dus de, de grote moderne devote. Heeft ze een voorbeeldfunctie gekregen vanwege haar leidzaamheid. De ja. manier waarop ze haar lijden kon dragen. Ze ja. werd de tweede job genoemd. De vrouwelijke job. Je, je, je, moet, je, je moet even toelichten hoe dat zit met Thomas van Kempen. Die schreef kennelijk ook iets over haar. Wat is zijn verdienste? Hoe deed hij dat? Thomas van Kempen die heeft ook een vita over haar geschreven. Dus er zijn een stuk of... Ja, drie Latijnse Vitae geschreven. En één middel nederlands Allemaal nog betrekkelijk kort na haar dood hoor. En uh, Thomas heeft er ook eentje geschreven. Iets minder miraculeus dan bijvoorbeeld die andere uh, Vitae. En waar die iets minder accent legde op het sensationele. Maar meer op het feit dat zij een vriendin van God was. Hè? Een, gods, een godsmens. En... En, en, en hij met name heeft een paar keer ook haar zeer expliciet vergeleken met, die, met Job hè, uit het Oude Testament. Een man als Job, aan ook, wie ook alles ontnomen was, maar toch maar bleef. Uh, en en dan bleef. komen we een beetje in de buurt, uh, Han van der Horst, van waar jij in het begin aan refereerde: dat ze op een bepaalde manier wel past in. In de reformatie, in het Calvinistische Nederland, dat haar heiligheid in de eerste plaats een menselijke soort verdienste is. Ja. Een vriendin van God, een moderne Job. Ja. Dat, past dat, ja. is, is dat wat je daar. Dat is wat ik bedoel, maar ook uh, haar. Even uh, nog voor alle duidelijkheid: dan is er nog helemaal geen sprake van reformatie. Nee. nee maar dat kan natuurlijk dan nog wel even goed in de tijd plaatsen. Ja. Ja. Ja. Maar je vindt in, in, in, al vanaf de 15e eeuw in Nederland, met Geert Grote, vind je een heel kritische stroming ten opzichte. Uh, de stichter van de moderne devotie is begonnen met een pamflet tegen de dom van Utrecht. Want dat vond hij verregaande hoofdvaardij. Nou, dat vind je allemaal, die gedachtegang dat je zelf je contact met, met, met God hebt, uh, dat je eenvoudig moet leven, vind je terug bij het uh, Calvinisme. Uh, dus dat klimaat voor dat Calvinisme is in Nederland langzaam ontstaan. En het is, het is een authentieke, kritische beweging ten opzichte van... Uh, ja, van de kerkelijke, het kerkelijke establishment. En kijk verder s'avonds uh, op zaterdagavond naar Alexander VI... in de serie De Bordja's. Maar vandaar ook dus dat zij zo'n succes heeft. Want ja. het gaat buiten de gevestigde ja. orde van de kerk om. Ja, en, het is, en, en ook onmiddellijk resultaat. Want je gaat bij haar bidden... En dan uh, of, of, of zij komt en ze doet een wonder of je gaat je er beter van voelen. Denk ook aan al die gehandicapte kinderen... waar uh, die, die, die allemaal naar, naar voren geschoven wordt als, als paus Franciscus een wandeling maakt. Dat is hetzelfde. En op en dat gegeven... is weer niet Calvinistisch. Toch? Nee. nee, want als je nou, als je nou kijkt... Maar... Nou, in zekere zin passen in dat Calvinistische Nederland... maar tegelijkertijd zal de katholieke kerk ja. zeker in de 19e eeuw ook haar best doen... Ja haar te blijven toe-eigenen. Wat, ja, wat hoe gaat dat? Wat gebeurt er met haar naleven in de katholieke kerk? Hoe weet die katholieke kerk haar in te zetten voor de Roomse zaak? Vertel eens. Nou, um, in de 19e eeuw en ook in de 20e eeuw... dan zie je vooral dat het. Uh, uh, anders dan in de middeleeuwen... In de, in de middeleeuwen is het een soort levend... een, een wonderdoenster hè, waar mensen naartoe komen. Iemand die je niet kunt overtreffen, omdat ze... Uh, vanwege al die, die paranormale dingen. En in de 19e en 20e eeuw... zie je een verandering optreden. Dan wordt ze opeens ten voorbeeld gesteld. Dan zouden eigenlijk ja. alle katholieken... een beetje moeten worden zoals zij. Namelijk, ja, als ik het een beetje onderbiedig zeg... naar uh, de, de katholieke zaak toe. Namelijk, um, ja, schapen. Die uh, goed, heel goed ja. luisteren vooral. En leidzaam ondergaan... Ja, wat ze moeten ondergaan. Ja. Uh, en... Um, het lijden is zoiets als een... Als een ja, je moet er ook de aangename kanten van... Dat ja, klinkt heel erg, maar dat lees je inderdaad zo rond 1933. Het is een voorrecht. Ja, ja het, het is een... en je ook, Als je het lijden kunt dragen... Dan ben je zoiets als uh, iemand die naar de alder dragen, aangenaam vermoeid thuis komt. Ja. En dichter bij Christus ja. kun je niet komen. Hè? Je mag een stukje ja. van het kruis nee. meedragen. Dat is ja. de grote ja. gedachte ja. erachter. Ja. Ja. Wij moesten, leerden wij op school, allemaal ons kruisjes dragen. Lidwina had een heel groot kruis. En verder is er natuurlijk ook een satelliet van de Maria-vereering... en de Maria van Zeven-Smarten-vereering. En dat zie je ook in de tweede helft van de 19e eeuw. Uh, zie je dat heel sterk... Ge Opkomen en worden gepromoten door de kerkelijke hiërarchie. En dat is allemaal in het, in het kader van een ideologische oorlog tegen het liberalisme en het socialisme. Ja, maar wacht, dat is ook goede kant. Ja, ja, uh, Mag ik nog heel uh, even toch, proberen ja. toch nog even <laughs> buiten die kerk uh, te stappen? Ja. Er ligt daar een vrouw die uh, uh, het vreselijk lijdt... omdat ze een, een wonde heeft en gevallen is en niet beter wordt. Uh, Iedereen dicht haar van alles toe. Op een gegeven moment gaat ze dood op de vijftigste. Uh, maar probeer dat nou eens even los te zien van die, van die kerk als dat kan. Wat heb, waar hebben we dan mee te maken? Toch is dat, uh, net werd het woord anorexia genoemd, een modern iets. Uh, is uh, uh, misschien uh, uh, gek, uh, is uh, schizofreen, is uh, uh, uh, uh, psychotisch. Kan je het ook op die manier bekijken? Dat, dat, dat is zeker. Er is een paar jaar geleden, hij is net al even genoemd, Piet Stolk. Dat was een Delftse psychiater. Die heeft de casus onder de loep genomen. En die heeft inderdaad op basis van ja, de, het, het gedragspatroon en de verschijnselen die beschreven zijn in die VD... dan ja, verondersteld dat het vooral om een hysterica zou gaan. En in combinatie met, met anorexia... He, dus dan ga je vanuit de, de, een, een fysiologische verklaring zoeken voor ja, de, de verschijnselen die er, die er zijn geweest. Uh, nou goed, dat is altijd belangrijk om dat ook vanuit die kant te, te, te bekijken. Om alleen al te verklaren waarom iets over zo'n lange periode heeft kunnen bestaan. Okay. Nou, vooral ook de sociaal-psychologische factoren die ja. vervolgens ook maken dat daar zoveel belangstelling van is. Nou ja, kijk, wat, wat ja, het... heiligen die zijn natuurlijk belangrijk als je die wil inroepen voor iets. Maar uh, zeker in de middeleeuwen ook, als je weet dat er een, le een, een heilige levend is, ja, dan, dan zit je nog dichter bij God. En nog dichter ja. Bij, ja. bij de mogelijkheden om, om genade in te roepen. Ja. Hans van Horst? Ontkerstend is het heel gebruikelijk nog in, in deze tijd. Lidwina die komt jouw familie tegen in het vagevuur. Maar je kunt nu Astro-TV bellen en dan kun je iemand aan de lijn krijgen... die meteen contact legt met de overledene. Ja, je bedoelt dat is dus, een, dus, zo, zo dus, enthousiast ja, als mensen dus nu dat nu voor is, zijn... Dus dat, dat is natuurlijk ook een onderdeel, ja. een aspect van, ja. Uh, van Lidwina. Ja, dat, dat was in ieder geval in die tijd vatten mensen dat... Heel rechtstreeks zo op. Maar ja. waar ik wel ook even benieuwd ben, Charles Casper, jij bent de biograaf in Spee. Je gaat over een paar jaar, komt een boek over, over Ledwina uit, of misschien al eerder. Uh, hoe, hoe kijk jij naar haar? Uh, is het vooral een, een, een, een fysiek uh, anorexia-achtige kwestie? Of hoe, hoe, hoe kijk jij naar haar? Want... Ik vind ze wel sympathiek in ieder geval. Kijk, hmm. uh, ze heeft natuurlijk allerlei rare visioenen gehad. Hè? Uh, op een zeker moment minder. Hè? Want toen... toen... Geleidelijk aan werd het wel minder omdat ze uh, steeds meer godsvriendin werd. Dus de, die, ze werd minder lichamelijk geraakt. Maar um, ze heeft in ieder geval niet opgeroepen om andere mensen te vermoorden of zo, dat soort dingen. Ze was dus altijd, ondanks haar ziekte, was ze toch best wel sociaal. Dus het is een. Uh, heel, en bovendien ben ik er best wel aan, aan gewend. Ook uh, zoals in de 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw, 20e eeuw. Het is, het is een hele uh, mooie. Uh, ja, uh, Sprookjesprinses vind ik een soort toverbals. Ze verandert elke keer van, ja. van, van, van, van kleur en van smaak. En, uh, er zijn zoveel beeldjes van haar gemaakt, schilderijen. Er zijn je meisjes begint, naar haar genoemd, scholen. Uh, je begint steeds met de stralende mate. Nou, ja, het goed. Maar, dus, even, even he, hoe kwam ze dat, dat, laten we dat ook even meenemen. Hoe, hoe kwam ze eigenlijk aan haar eind? Is ze is, uh, alleen in haar slaap gestorven? Of uh, weten we dat, hoe ze gestorven is? Heel concreet. Um, ze is toen vrij vredig, is ze toen toch nog gestorven. Ja, ja, ja. Toen, stond die, toen stond die stok vol met rozen. Ja, die stok, ja, die ze heeft stok op een stok gegeven wonen. moment... Is met Handel de gewoon de, de, de stok, stok. Ja, die, die, stok. stok. Ja, die stok, kom op, Die begon te bloeien. Ja, ja en um, als die vol met rozen zou staan en die zouden een bloei zijn... Dan is, dan is haar leven voorbij. En dat was inderdaad... Ja. En voldoende, uh, uh, ja, bijna uh, met paas. Ik, ja. ik, ik denk dat we langzaam maar zeker aan het rondkomen zijn... Ja. Met, uh, met onze uh, decennine. Ja. Als we nou haar erfenis, haar betekenis moeten... Vaststellen. Han, waar begin jij maar even met Schiedam. Als het hoeft niet vanuit Schiedam, maar wat, wat, wat is haar erfenis? Wat is haar zou haar betekenis kunnen zijn? Haar betekenis nu zou kunnen zijn dat zij een, een van de focuspunten is over omgaan met, uh, met pijn en lijden. Ik zou ook een voorstander zijn als mijn stad Schiedam samen met de medische faculteit daar een grote jaarlijkse lezing over organiseren. Hoe ga je om met pijn en lijden? Wat doe je er tegen en wat doe je er mee als het niet te vermijden is? Lidwina lezing en nadrukkelijk niet de heilige Lidwina lezing. En verder dromen wij vrienden van Schiedam, wij... Denk eens in de termen van stadsmarketing... soms toch ook wel over loerdersachtige toestanden. Want uh, we hebben de grootste winkelleegstand van Nederland. Dus de Leduna lezing en loerders van mij. Uh, uh, in, bij Rotterdam. Ja. Nou, ik vind het een leuk voorbeeld hoe compleet het mensleven kan zijn. Ik vind er eigenlijk... Uh, tuurlijk ze is ze op het ijs gevallen. En daarmee vind ik er echt een patroness en beschermmeilige van, van Sportlaai. Dat ze goed moeten uh, oppassen. Ik ben een paar jaar terug bij de Karmelitessen in Brussel geweest... wat een hele kunst is, want dat zijn slotzusters. Die hebben de reliekkast van Litwinnen van Schiedam. De echte, die staat dus niet in Schiedam. Ja, dat klopt. En die zeiden, ik heb ook wat reliekje van haar gekregen. En zeiden ja, de laatste keer dat we een reliekje afstonden... dat was aan een ijshockeyclub in Toronto. En die zijn er heel erg blij mee. Die hebben haar ook in het, het embleem staan. Dus dat, ik vind mm -hmm. het zo komen die dingen ook heel mooi. Zij ja. wordt in Quebec ook behoorlijk ja. vereerd, schijnt het. Peter, jammer, Heb jij hier nog iets, iets aan, aan toe te voegen? Ja, voor? ik weet het niet. Het is, het is natuurlijk toch echt een historische figuur, een echte leidensmystica. En ja, er vindt nog een klein processetje in Schiedam plaats. Ja. Uh, ik denk, ja, voor de samenleving at large, dat het, dat het, ja, dat het toch een, een relatief onbekende heilige zal worden. Maar wie weet, als de merchandising van Schiedam uh, uh, de vaarte volkeren stijgt, dat, dat... Onder nou, aanvoering ja. van dat even, even serieus, jongens. De parochie zal zeker niet aan dit soort grappen meewerken. En, en, en, en terecht Paus, natuurlijk. Poos Pius XII heeft ook in 1951 nog gevraagd om één of twee relieken van Lidwina aan de zusters in Brussel. En die Mind heeft hij you? nog gekregen ook. Goed, dat vind U ik een mooi slot. De pas. Kaspers, Peter-Jan Mankie en Hand van der Horst over de heilige Lidwina van Schiedam. Mm -hmm. Ja, u hoorde Michal Citroen en Jos Palm over de Nederlandse zieners, profeten en genezers. Wilt u deze aflevering op cd bestellen, dan moet u 7,50 euro overmaken op 444 ten namen van de VPRO onder vermelding van zomerserie en de datum van vandaag. Wilt u de serie bestellen, dan is de prijs 30 euro... en die moet u overmaken op datzelfde 444 -600. En dit was het eerste uur van OVT... Straks, na het nieuws van 11 uur, aandacht voor de slag bij Kettersburg... en het documentaire over het Rusland van 1917. Tot straks.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 Oud-EU-correspondent Paul Snyder over het Brusselse media Circus. ...en wil proberen te komen tot een geleidelijke integratie van de Europese verschillende culturen. Een opdracht die zonder weergaan is in de geschiedenis. En ook nog Michael Bogert, Kastie Kijker en de nieuwe rubriek Tune Toppers. <tune> Straks vanaf kwart over twaalf de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Vanavond in Karo Brandpunt. Waarom worden miljoenen euro's verspild aan nutteloze regionale vliegvelden? Dat bestuurders het lef hebben om het gemeenschapsgeld in te zetten op zo'n risicovol project. En twijfels over Nederlandse hulp aan Srebrenica. Dat en meer in Caro Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Met de Ster Extra app open je een wereld vol extra's tijdens sterreclameblokken Direct op je tablet.